Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De aanslagen van vanochtend in Baghdad waren de bloedigste in Irak sinds augustus 2007. Het dodental is opgelopen tot 136 en meer dan 500 mensen raakten gewond. De explosies volgden kort op elkaar in de ochtendspits vlakbij de Groene Zone, het streng beveiligde bestuurscentrum van de Iraakse hoofdstad. Wie er verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Het onderzoek naar de aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie wordt heropend. Voor de aanslag in 1988, waarbij 270 mensen omkwamen, is een voormalige Libische geheimagent tot levenslang veroordeeld. Het Schotse Openbaar Ministerie denkt dat er meer mensen achter de aanslag zitten en hoopt nieuwe bewijzen te vinden. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia heeft voor morgen en dinsdag 440 vluchten geschrapt vanwege een staking. De bonden eisen een loonsverhoging voor het cabinepersoneel, maar de Iberia-directie weigert daarop in te gaan. Vooral binnenlandse vluchten worden getroffen, maar ook tientallen vluchten van Iberia op transatlantische en Europese bestemmingen, waaronder Amsterdam, gaan niet door. In het oost Vlaamse Maldegem is een Russisch koppel opgepakt voor de diefstal van één herenschoen. De andere was niet nodig, want de man van het stel heeft maar één been. De man en de vrouw van 60 en 61 jaar zijn er zonder vervolging van afgekomen, volgens de politie vanwege hun armoedige situatie. In de eredivisie heeft Ajax in Alkmaar met 4-2 van AZ gewonnen. AZ ging de rust in met een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Ajax vier keer achter elkaar. Door de nederlaag is kampioen AZ naar de achtste plaats gezakt. Koploper Twente maakte geen fout en won met 4-0 van Groningen. In de start van de eredivisie versloeg Willem II Heerenveen met 4-1. Het weer geregeld zon, maar ook een enkele bui. In de loop van de nacht gaat het in het noorden hard waaien. Morgen overdag in het noorden buien. In het zuiden is er wat meer zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Show.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 I'm Ik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 Je, dus, ja. je bent de enige medewerker, je bent er altijd? Hey, ik ben er vrijwel altijd. Ik heb <laughs> wel, wel hulpverkopers voor de weekenden, want ja, ja. zeven dagen in de week, dat weet ik niet. <laughs> dat is wel heel erg zwaar. Ja. Uh, maar het komt wel eens voor dat ik ook wel eens gewoon uh, ja, zeven dagen in de week werk en dat ook week in week uit. Het is wel afhankelijk van of mijn mensen beschikbaar ja. zijn of niet. Jo, dus, ja, Het nou. is zwaar, maar ja, goed, ik heb het ervoor over. Het is mijn droom. Dus, uh, ja, het is wel heel ja. mooi ik om, te het ook leuk om te horen. Ja.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 Nou, dat is wel heel leuk. En, ja, en hoeveel cool. mensen bestaat de band uit? Drie mensen. Oké, okay. en wat, wat voor mijn. instrumenten? <coughs> uh, gewoon een drummer en een gitarist. Oké. Okay. Dus, ja, we zoeken eigenlijk nog een tweede gitarist. Oh, nou, uh, nou maak reclame. Nou, dus we zoeken nog een tweede gitarist. <laughs> ja, maar er zijn natuurlijk geen mensen die heel serieus uh, bezig zijn. Het is gewoon meer voor de lol. En, ja. Uh, ja, het is voor ons gewoon heel erg leuk om te doen. En, uh, doe het gewoon één keer in de in twee weken als het mee zit. Ja, en dan met elkaar? Gewoon bij iemand open. thuis of ja, heb je een studio of iets? Ja.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 ja, de populair gewoon pop eigenlijk. Ja. Poprock, oude muziek toch ook wel. Ja, je hebt echt van alles. Hè? Zullen ja. We zullen een rondje door de winkel maken wat je allemaal verkoopt. Ja. Misschien kan je zelf een beetje vertellen hoe of wat. Ja, nou ja, we hebben dus de topbanden, zeg maar. Hier staan alle artikelen in die um, uh, juist verschenen zijn en um, in de toplijsten zijn terechtgekomen. Uh, zowel film als uh, tv-serie heb ik. En ja, natuurlijk. Hm. Singeltjes nog steeds, die zouden eruit gaan, maar die blijven er nog in. Ja, ook nog. En verder hebben we de afdeling Nederlandstalig aan um, mm -hmm. de rechterkant. En de afdeling Wereldmuziek, Jazz verkopen we ook. En een kleine sectie Blues, die staat uh, aan de andere kant. En verder natuurlijk verzamel CDs, dus ook de verzamel CDs die we verkopen. Dus, uh, klassiek, een kleine afdeling, het is niet heel veel, maar de meest populaire klassieke uh, muziek hebben we gewoon staan.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 De gameafdeling is er gewoon uitgebreid. Mensen gaan steeds ja. meer games kopen en het is toch populairder geworden. En uh, game is nu echt voor het hele gezin leuk. En zodoende is er dus meer keuze gekomen in het assortiment. Meer ja. spelletjes en, uh, en meer soorten consoles, dus spelcomputers. Moet ja, die dat... verkoop je er ook bij, ja, want dat staat ook staan. Ja. ja, klopt. Dus, uh, dus je hebt wel grote selecties van spullen. Dus ja, zo, zowel klopt. de...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 So secure, he's not like all them other boys. Is that all so dumb and immature? There's just one.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 Heb je dat nog speciaal gevierd op een bepaalde manier? Ja, we hebben een leuke actie bedacht. Uh, we hebben samen met uh, Shiradi betrokken. We oh, ijsjes. We hebben ijsjes, uh, ijsjes uitgedeeld, <laughs> inderdaad. Dus mensen die dan elke 10 euro besteding uh, deden, ja. kregen dan een ijsje cadeau. Nou, ja, dat is wel, dat wel is een leuke actie, ja. ja. Het is wel leuk bedacht natuurlijk. Je is erg leuk ontvangen. Ja. En dan ben ik misschien in de toekomst nog een keer verpland te doen als dus we weer een jaar langer bestaan bij. Ja, inderdaad. nou elk jaar, hè? Ja, dat ja, is klapt. een goed idee. Ja. Is er iets speciaals wat jij zou kunnen aanraden aan mensen? Um,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 Dus je groeit eigenlijk in het, ja, vak. En, en, groeit in het ja. vak. Je leert elke dag uh, van je fouten die je gemaakt hebt. En je leert ook gewoon elke dag weer nieuwe dingen. En de financiën, de hele boekhouding, vind je dat niet moeilijk? Uh, nou, dat wordt geregeld door mijn vader. Die oh, doet dat allemaal. Ja, dus, Hoewel uh, dus we hebben ook een boekhouder uh, in dienst nu. En, ja. uh, uh, maar hij betaalt uh, de, de artikelen die je dan krijgen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Doet hij de betalingen en zo. Van de dat is rekening. allemaal goed geregeld. Ja, dat is perfect geregeld. Dat hoef je niet zoveel zorgen om te nee. hebben. Nee, gelukkig niet.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 Uh, maar hij werkt in ieder geval nog uh, ja. en hij dat druk genoeg. Hij is heel actief inderdaad, <laughs> ja. Dat is dus zeker. daarnaast kan ja. hij jouw financiën ook wel regelen. Ja, dat heeft hij wel. Het zit wel in de goede richting. Ja, precies. I've never been closer. I tried to understand. That certain feeling. Carved by another's hand.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 En dat zijn de wat oudere Duitsers, of is dat ook gewoon of, de jongeren? jongeren? Ja, oh, dat jongere apart. Ja. Ja. Ik denk dat ze uh, ja, een beetje achterlopen uh, qua muziek. Ik weet het ook niet waarom. <laughs> Heb je ook nog Duitse slakers voor ze? Ja, eigenlijk ook. Ja, die ook, ook nog? Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt ook veel uh, door Nederlanders gekocht. Anders. Oh, toch ja. ook wel? Ja. Ja. Ja. Dat ja. Grappig, hè? moet voor iedereen. Uh, ja, en in ik huis zie hier nog is. een uitnodiging voor Gerard Joling feest. Ja, en een flyer net gekregen vandaag ja. voor het concert.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 Die bekende ouwe. Hiervoor je we wel? Nee, ik bedoel die man van de top 40, van de televisie. Die is nu wel 50, 60. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, daar weet ja. ik nog van vroeger. Dan zaten we met een cassetterecordje bij de radio of de televisie het songfestival op te nemen. Dat kan je je waarschijnlijk niet meer voorstellen. Maar ik wist niet dat dat nog steeds bestond eigenlijk. dat ja, is, is kort weer ingevoerd. Apart, ja. En dan merk je ook in de verkoop dat ze de, de top hits allemaal kopen.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 Nou, dankjewel voor dat interview. Ja, Heel leuk. Ja. En uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. Wel, dankjewel. Music is my first love. And it will be my last. Slam it! CSM.